12 uur. Dit is Renate Evers met het NOS. De oude gevangenis De Gritteborg in Hogeveen... wordt een asielzoekerscentrum voor maximaal duizend asielzoekers. Hiermee reageert Hogeveen op de oproep van staatssecretaris Steven... die met een tekort aan opvangplaatsen kampt. De eerste asielzoekers komen in november naar Drenthe. De VVD-fractie in Hogeveen is kritisch. De partij denkt dat het AZC een negatieve invloed heeft op de stad. Het afschieten van acht wilde zwijnen gisteren in weert was niet bepaald gelukkig, want zei staatssecretaris Dijksma in het NPO-radio 1-programma de ochtend. De dieren werden doodgeschoten nadat ze even daarvoor door de brandweer waren gered uit het water. De staatssecretaris spreekt van een kafka-achtige situatie. De bestrijding van terreurbeweging IS vereist een wereldwijde aanpak. Dat zei president Hollande bij, de, bij het begin van een internationale conferentie in Parijs. Volgens Hollande is de dreiging van IS mondiaal. In Parijs praten ruim twintig landen over de situatie in Irak en de strijd tegen de islamitische staat. Piloten van Air France zijn vanochtend in staking gegaan. Ze zijn het niet eens met de plannen van moederbedrijf Air France KLM om veel vluchten over te hevelen naar Transavia, de budgetmaatschappij van het bedrijf. De verwachting is dat door de staking meer dan de helft van de vluchten van Air France uitvalt. De piloten willen de staking een week volhouden. De PVV heeft een wetsvoorstel gemaakt om Zwarte Piet te beschermen. Met die wet worden gemeenten verplicht Zwarte Piet zwart te laten... en ook mogen Sinterklaasliedjes niet worden aangepast. PVV-leider Wilders vindt de discussie over Piet en racisme te belachelijk voor woorden. Het weer volop zon, maar ook een paar wolkenvelden. Het wordt zo'n 21 graden. In het noordoosten kan later vandaag een bui vallen. Morgen in de noordelijke helft van het land lokaal kans op een flinke bui. Mogelijk met onweer. De dagen daarna wordt het zomerswarm. Dit was het NOS-Jok. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 We zitten weer op, golf is weer afgelopen en uh, we gaan dus weer beginnen aan, uh, ja, weer een belangrijke week in uh, onze geschiedenis. Morgen Prinsjesdag, hè. Graag we weer te horen hoe ver we de broekriem met voor mijn weer moeten aantrekken, ja. Nou ja, dat is dan maar zo. Morgen uh, is het dus Prinsesdag, dat weet u. nu, En uh, dan krijgen we weer die, die, die troonreden. Nou, als alle systemen goed draaien vandaag... dan gaan we gewoon weer lekker veel muziek voor u draaien. We hebben natuurlijk als alles mee zit het Weekend Report om kwart over één, en het Regio Nieuws half één, half twee. We hebben een drie in eentje. En voor de rest nou ja, zien we wel wat er allemaal zoal tegen ter tafel komt. Ik was gisteren samen met Angela in Haarlem. was ontzettend leuk trouwens. Bij het Joper Festival. Dat was, dat was leuk jongens. Dat was zo gezellig. Op dat uh, kleine... Kerkplein dat is helemaal niet zo'n groot plein, het is gewoon een leuk klein kerkpleintje in Haarlem, nieuwe Kerkplein in de Vijfhoek. Dit wordt toch een partij leuk daar. Vreselijk gezellig. Ik kan u aanraden, als dat uh, nog weer eens georganiseerd gaat worden, dan uh, kan ik u beslist aanraden daar naartoe te gaan. Dat is ontzettend leuk. Leuke marktkramen, leuke spulletjes die je kon aanschaffen. Lekker, uh, lekker bier of dat. En uh, goede, uh, leuk, lekker eten. En een uh, leuke, leuke, beetje, ja, beetje leuke dingen op het podium. Hopperkast voor de kinderen, acrobaten. En een, en een hele gekke Saanse band. Die heet Highlander. Dat is ontzettend leuk. Ik heb ze uh, afgesproken dat ik ze binnenkort een keertje naar de studio ga halen. Hier een uh, keer voor een uh, leuk live optreden. Zo uh, misschien uh, vrijdag of zo. rap. Maar dat hoort u allemaal. Uh, in ieder geval, um, top, nou, oké, okay, de week kan, kan weer beginnen. We zijn er weer geheel en al klaar voor. Dus laten we maar met muziek beginnen. Het lijkt me heel goed dat het goed gaat.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 So Beat heartbeat. Dat heet Heartbeat. Ja, het is weer tijd hè. We gaan het weer doen. De dagelijkse gebeurtenis mag je bijna zeggen. Uh, de 3 in 1. Jawel, we hebben weer een hele mooie vandaag hoor. Aangevraagd door Frans. En uh, het gaat vandaag over de Talking Head. 3 in 1. Nou, 1. luister maar. Mooi. In a lifetime. en psycho-killer! Dankjewel Frans voor het uh, samenstellen. En ook u kunt uw eigen dingen in samenstellen. Stuur uw inzendingen gewoon naar ons toe via de app of via Facebook. En dan worden ze uitgezonden in dit programma. Ja, mooi hoor. Goed, en uh, we gaan door met... Voor Zandvoort en de regio. Hier is het regionieuws met Angela de Koning. Yeah. Een fietser is zondagmiddag gewond geraakt op de militaire weg in Overveen. Rond vier uur kwamen twee fietsers ter hoogte van de kweekduinweg... met elkaar in botsing. Ambulance en politie rukten eruit om hulp te verlenen. Een van de fietsers raakte... Behoorlijk gewond en moest door de ambulance broeders behandeld worden. Slachtoffer is vervolgens voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. In 2019 is voor de voor het eerste helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. In veel gemeenten is nu al de helft van de bevolking de 50 gepasseerd. Dat signaleert het CBS in zijn bevolkingsprognose. Haarlem zit met 44% nog onder de grens. In Zandvoort is dit 56%. In de omliggende gemeente is ruim 50% van de bevolking boven de 50%. En in Bloemendaal is dat zelfs boven de 60%. Ja, we worden ouder, hè? <laughs> Energiebedrijf Eneco schrapt de aanleg van een windmolenpark... voor de kust van Bergen aan Zee. Indien minister Henkamp van Economische Zaken de al vergunning herziet... dat zij een woordvoerder van Eneco na berichtgeving door de NOS. Uh, van de Kamp, Kamp heeft volgens Eneco in april gezegd... dat hij de vergunningen door, uh, voor windparken nog eens onder de loep wil nemen... omdat hij denkt dat het goedkoper kan. Goh... Dat had ik nou helemaal, helemaal niet kunnen bedenken. Nee, gaat hij gaat het licht zien, die man? Tjonge, jongen. Oh, uh, misschien toch zonne-energie, ik weet ja. het niet. Het energiebedrijf rekent er vooralsnog op... dat Kampte al verlenen vergunningen handhaaft... en zich houdt aan de afspraken die zijn gemaakt in het energieakkoord. Nou ja, er, er is nog hoop, dus we blijven doorgaan met de protesten. Zo is dat. Precies. Even aansluitend op dit bericht, dames en heren, als u op de CFM app kijkt, dat is wel handig om dat misschien eens te doen. Dan ziet u daar een prachtig filmpje staan van Dolly Tempierik. En dat ziet er echt heel mooi uit. En dat gaat over hetzelfde onderwerp dat wij die dingen niet willen. Nee. Dus als u dat filmpje wilt zien, moet u eventjes de CFM app downloaden. En dan kunt u dat filmpje daar zien. En het ziet er vreselijk mooi uit. Ja, ja. Uh, dat niet alleen. Het is ook inderdaad een uh, zeer uh, uh, uh, goede reportage geworden ja. uh, over het waarom we dat absoluut niet willen en niet moeten willen. Ook. Juist. Ga door. Zo is dat. Het mooiste woord van Noord-Holland is bekend. In de radio-uitzending van RTV Noord-Holland werd dit vanochtend bekend gemaakt. Meer dan de helft van de stemmers op de website van RTV Noord-Holland kozen voor het woord skoftig, op de voet gevolgd door de woorden wrikpillen en smeerbollen. Oh, dat, dat, dat, uh, dat is uh, skoftig uh, mooi, hè? <laughs> ja, dat is dus, echt echt vies, hè? Skoftig. Ja, nou, eigenlijk, vies. eigenlijk wel, ja. ja. dat is echt vies. Echt vies. Skoftig ja. betekent iets dat prachtig, gaaf of in de moderne taal vet cool is. Ja, precies. Juist. Of iets wat skoftig lekker is. Dus ja. heel erg lekker. Dat is heel erg lekker. Ja. Heel erg en lekker. En nee, CFM Lunch is ook een skoftig leuk programma. Ja, bijvoorbeeld. Hè? En CFM is ook een skoftig leuk radio -fuson. Ook dat nog. Gaat u verder. Oh nee, dat is weer van een andere omroep. Ja, gaat u verder. <laughs> Uit een enquête van uh, Noord-Holland blijkt dat slechts 3% van de Nederlanders op de hoogte is van eerste hulp bij ongelukken. Het Rode Kruis vindt dat veel meer mensen een EHBO-cursus moeten volgen. Het meer omdat de eerste minuten vaak van groot belang zijn. Een omstander die eerste hulp kan geven maakt een groot verschil. Voor de slachtoffers vaak het verschil tussen leven en dood. Om de kennis over de eerste hulp te vergroten heeft het Rode Kruis een gratis EHBO-app voor mobiele telefoons gemaakt. De app vertelt stap voor stap wat er gedaan moet worden bij brandwonden, verslikking en veel andere voorkomende spoedeisende verwondingen. Ook is op de app te zien waar de dichtstbijzijnde AED is. En dat zijn die kastjes waar zo'n reanimatieapparaatje in zit. U kunt natuurlijk ook gewoon een cursus gaan volgen. En ik uh, raad iedereen aan om het te doen. Want het is echt, uh, echt wel nodig ook. Zo, dat was het nieuws. Denk ik. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het hoge drukgebied waar wij al een week van profiteren... trekt de komende dagen langzaam verder naar het oosten. Het zorgt vandaag voor een rustige dag met naast wolkenvelden ook een periode met zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. De wind is zwak, vandaag zwak uit het oosten. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Ook is er weer kans op nevel en mist en de temperatuur daalt bij een zwakke oostenwind naar een graad of 13. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon... maar in de middag zijn er ook stapelwolken... en heel misschien groeien die uit tot een regen- of onweersbui. De wind waait zwak uit het oosten tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar maximaal 23 graden. Tot zover. plaat van Anouk, Places to Go. En dat is weer helemaal anders. En dat vind ik toch wel knap van. De... Ja, mooie plaat, Places to Go. Anouk dus naar nou ja, het nieuws. En dit zijn de Turtles. En dat heet Eleanor. I think about you. I just can't live without you. I really want you, Eleanor, near me.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 Turn the lights way down low, and maybe we won't watch the show. I think I love. Van Happy Together, maar dit was een andere hit van ze en die heette ben Eleanor. Ik ben je kwijt, ik ben je. Dit is kwijt. de Kik. Kaika. Ik voel niet wie ik ben. Origineel van Chef Special in Your Arms. Ik ben je kwijt, ik ben je. Kwijt. En nu heet het Schuilen bij Jou. Ik moet verder en ontken, want in mijn.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 Dat. En, uh, ik mis je zo, ik mis je zo. Zij is een origineel liedje van. Uh, Tot het einde van de tijd. Een origineel liedje van uh, Chef Special en daar heet het In Your Arms en dit heet Schuilen bij jou. Ja. Toch de origineel ook weer eens op zoek, dat is wel leuk. Maar is ook een mooi liedje trouwens. Oké, okay, we gaan even terug in de tijd. Zijn ja, nu zich deze nog? Ja hoor, ik wel. Ja, ik herinner me wel hoor, deze. Ja, ja. Ik heb hem laatst nog live gezien. Een paar jaar geleden nog in, uh, in de Pianobar in Amsterdam. Zag ik hem live achter de piano zitten. Ja, dat was ongelooflijk. Georgie Fame, get away. Gotta go. I hope you're ready, guys. Take a look outside. En dat doen we met dat heette uh, chandelier. We gaan even nou een lekker oudje. Voor de cats. Sure he's a cat. Sure he's a cat. Nobody. with the bag. En bijna niet te monteren. Kasten en uh, stoelen en zo. Komt er ook nog wel goede muziek uit Zweden. En uh, dit is een Zweedse groep. En uh, die heet dus uh, The First Aid Kit. En die hebben een hele uh, mooie nieuwe cd gemaakt. En daar was dit een nieuwe single van Silver Lining. Nou, we zijn het eerst nu weer schadevrij doorgekomen, dames en heren. Dus we hoeven niet de verzekering te bellen, dat geldt ook weer. En uh, nou ja, uh, dat betekent dat we opgaan naar het NOS-nieuws van 1 uh, uur. En natuurlijk ook de reclame en zo, alles wat hierbij zit. Wij komen straks terug met een leuke conferentie En uh, ja, uh, nog veel meer leuks. Ja, regio-nieuws, weekend-report ook nog, als alles mee zit te missen. In ieder geval, tot zo.